Goedemorgen allemaal, ik mag jullie vandaag welkom heten onder het genot van een uh, muziekje, is fijn, is een keer wat nieuws, leuk. Goedemorgen, welkom in de, in de Veenhardkerk, mijn naam is Jarno en ik mag jullie uh, welkom heten en jullie uh, vandaag meenemen in deze dienst. Um, misschien ben je hier voor het eerst, tof dat je er bent, misschien ben je hier al voor de zoveelste keer, ook tof dat je er bent. Um, we hebben vandaag een, uh, een nieuw muzikaal uh, trio eigenlijk, we hebben Clanton, we hebben Shalex en we hebben Briante, die komen vandaag met ons muziek maken. Fijn, welkom. Um, ik wil je uitnodigen om de dienst mee te doen uh, zoals je het zelf uh, prettig vindt en uh, ...in mij heel rustig wordt van, uh, van het muziekje, dat is heel, echt heel fijn, ja. Een soort van lekker wakker worden zo het was, heerlijk, yes. Um, het is vandaag ietsje leger dan normaal misschien, uh, we missen ook heel veel, heel veel kinderen. Er is vandaag een scholendienst uh, en uh, bij, bij leef wordt je gehouden, dus misschien ietsje minder kinderen dan je gewend bent. Um, maar ja, dat is de reden. Um, ik ga met jullie bidden voor deze dienst en ik ga ook een zegen vragen over de dienst die met de kinderen in leven gehouden wordt laten we bidden Heere God dank u wel voor deze, deze nieuwe morgen dank u wel dat we hier mochten komen met elkaar om, uh, om elkaar te ontmoeten en om uh, u te ontmoeten wilt u bij ons zijn als we ...gaan zingen of luisteren... ...als we... ...samen zijn en wilt u... Uh, ...iets van u, wie u bent... ...vandaag laten zien aan ons. Dank u wel dat u... Uh, ...ons hier samenbrengt en wilt u ons... Uh, ...zegenen. Wilt u ook zijn met de kinderen in... Uh, ...in de scholendienst die ook vandaag gehouden wordt... ...wilt u ook daar zijn, wilt u ook daar... Uh, ...ja... ...de kinderen iets van, van u laten zien. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Het uh, thema van vandaag... ...is uh, de hand van God. Um, en het past in het thema vallen en opstaan. De hele maand gaat het daarover. En het past weer in het jaarthema uh, leef. En afgelopen week had ik ook een, een momentje van vallen en opstaan uh, op tv gezien. Ik weet niet of jullie het ook hebben gezien. Uh, volgens mij was afgelopen donderdag bij De Wereld Draait Door zat uh, Kjeld Nuis. Heeft iemand dat gezien toevallig? Kjeld Nuis is een, een schaatser. En hij is heel snel. En hij is uh, olympisch kampioen. En uh, hij was uh, denk ik een week of twee geleden terug deed hij mee aan een groot kampioenschap. En daar werd hij gedisqualificeerd. Omdat hij met zijn schaats buiten de lijn ging. Wat eigenlijk niet mocht. Um, en ja, dat kan gebeuren. Maar um, later kwam er beelden... dat hij uh, de scheidsrechter... Uh, die hem had gedisqualiseerd... best wel ja, naar benaderde. Hij pakt hem vast en hij zei... van: uh, waarom ben ik gedisqualiseerd? En een, beetje, een beetje bozig, een beetje dreigend ook. En uh, opeens viel het hele land over hem heen... dat hij zich zo had opgesteld. En... Uh, was de grote kampioen, was in één keer uh, best wel een, uh, ja, een aso eigenlijk. En um, afgelopen week zat hij dus bij de World Eye Door en, uh, om daarover te praten. En hij zat daar en hij vertelde, ja ik heb het stom gedaan. Ik, uh, ik was in de emotie van het moment en ik heb het uh, niet goed gedaan. En ik had alles moeten doen. Dus hij zegt, hij had gelijk. Hij nam een beetje de schuld op zich, zeg maar. En in de studio zat ook uh, Mark Smeets. Uh, en op een gegeven moment vroeg Martijn van Nieuwkerk aan Marts Smees, moet er nog iets worden gezegd of is het, ja, wat vind jij ervan? En Mart zei van, uh, volgens mij is alles wel gezegd. Hij, zegt, uh, hij heeft sorry gezegd, hij heeft gezegd wat er is gebeurd, hij neemt zijn verantwoordelijkheid, het is klaar en, en we kunnen door. Dan vond ik oké, okay, wauw, dat is uh, tof. En dat gesprek ging door en uh, het was weer gezellig aan tafel en... Uh, en Kjel, die gaat door naar het volgende kampioenschap om weer kampioen te worden. En uh, ik dacht van wauw dat we zo op de donderdagavond op tv iets van, van genade en vallen en opstaan kunnen zien. Dat vond ik, uh, vond ik mooi. Um, en vandaag lezen we in de Bijbel ook een stukje over een, uh, een bekend verhaal. Ook over iemand die met vallen en opstaan uh, ja, zijn band met, met God uh, heeft. En met Jezus. Uh, daarover later meer. Eerst gaan we zingen. Uh, ik wil jullie uitnodigen en jullie uh, gaan lekker staan en dan uh, gaan we samen zingen. Ik ga nu een kinderlied zingen als het goed is. En dan wil ik eigenlijk alle kinderen heen naar voren vragen, als het kan. En de Briand gaat onze leider. <lacht> What's the name of oh. the oh. Kindle? Dan is nu uh, tijd voor de, voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. En deze ochtend hebben we er twee. We hebben de kruimels voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. En uh, de kids van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Uh, de kruimels die gaan in de zaal achter in het kerkgebouw. En de uh, kids die mogen een jas aantrekken en gaan naar de school hier vlakbij. En zijn aan het eind van de dienst ook weer uh, bij ons terug. Dus ik wens jullie heel veel uh, plezier en uh, tot straks. En wij gaan samen nog een, een aantal liederen samen zingen. Uh, vorige keer toen ik hier was, wie van jullie hebben mij ooit gezien. Ik was hier met een aantal dames en uh, was mijn eerste keer en ik vond eigenlijk dat deze gemeente altijd meezingt. En dat, dat als, als muzikant, dat vinden we heel fijn. Heel goed dat we samen toch onze God kunnen aanbieden. In plaats van alleen maar drie of vier mensen uh, laten doen, zeg maar. Het is een aanbieding, het is een vorm van aanbieding, onder andere dat wij onze armen moeten uitsteken naar onze God. Dat we alles nu hier even onze momenten van de hele week en alle dingen die we meegemaakt hebben achter ons laten. En de focus op onze God. aanbieding komt vanuit hart. Als het hart niet voorbereid is om God te aanbieden, dan gaat het voor ons allemaal niet gebeuren. Maar ik hoop dat jullie vandaag wel um, klaar voor zijn om uh, onze God te aanbieden. You hold my assig, be, you drives my thou standing, out of the night my arm, he does not be breathless phrase Dank Jezus. Dank Je dat U in ons leeft. Dank Jezus dat U voor ons heeft gestoven. Wij waren dood in de zonde. Maar U bent gekomen voor ons. U bent gekomen om ons te redden van onze zonde. U heeft ons vrijgezet door uw bloed. U bent opgestaan hier in onze leven. In onze kerk hier vandaag. In onze land, in onze families en gezinnen. Je bent opgestoven voor mij, voor al mijn slechtheid. Je hebt mij zuiver gemaakt. Ik ben nu heilig, niet omdat ik perfect ben in wat ik doe, maar omdat u mijn zon heeft gedragen bij het kruis. And Jesus lay in me in me in high there in me faith is as high lay oh Jesus singing Yeah. What I'm, the geek in your heart. I give myself for I have that that Yes, see Yes, I that they take you take No. Yeah. Ik mag met jullie uh, uit de Bijbel gaan lezen. is een stuk uit uh, Matthäus. En uh, we lezen uit Matthäus 14, vanaf vers 22. En uh, het stuk begint nadat uh, Jezus het wonderen met de vijf brood en de, en de vissen had gedaan. Lezen vanaf vers 22. En je mag meelezen uh, vanaf uh, het scherm. Meteen daarna gelaste hij, Jezus, de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hem weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een spook, en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Hier, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk God Hey wat? Goedemorgen, namens mij. Uh, mijn naam is Eelto Holzappel. Ik uh, kom uit de Stadskerk in Amstelveen en aan de gezichten zie uh, ik de meeste al wel eens gezien. Um, heerlijk om zo uh, vol aanbidding voor God te zingen en zo samen te komen om hem groot te maken. En um, met een Afrikaans sausje. <laughs> Heel fijn. Um, we gaan vanochtend nadenken over uh, Gods hand. Gods hand in ons leven, Gods hand in het leven van, van Petrus. Uh, en we hebben al een aantal liederen gezongen. En als u uh, heeft opgelet, dan kon je ook een aantal keren Gods hand terugvinden in die liederen. Uh, bijvoorbeeld Gods beschermende hand, of dat uh, God ons heeft houdt in zijn hand, of dat God de wereld in zijn handen houdt, en we gaan vanochtend ook over een, uh, een paar facetten van uh, hoe Gods hand uh, deze wereld vasthoudt, ons leven vasthoudt, gaan we over nadenken, aan de hand van Petrus. Petrus maakt het heel concreet mee. Dat hij wegzakt in het water en dat hij Gods hand nodig heeft, die hem bevrijdt. Ik denk dat wij dat op verschillende manieren ook nodig hebben. Maar om, om iets dichter bij dat verhaal te komen, om ons een beetje in te beelden in, in Petrus en hoe hij zich voelde, wil ik een oefening voorstellen. Uh, de oefening is als volgt: iedereen zoekt even één ander iemand op. Uh, bij voorkeur iemand die dichtbij je zit. Dan, anders wordt het misschien wel heel chaotisch. Eén. Um, je spreekt even af wie er als eerste gaat staan. Eén gaat als eerste staan, de ander blijft zitten. En jij steekt als staande persoon je hand uit naar de ander en je trekt de ander uit zijn stoel. En die ander die beeldt zich in alsof die Petrus is, die door het water of misschien Nederlands gesproken door het ijs zakt. En uh, een hand, een helpende hand nodig heeft, een, een bevrijdende hand nodig heeft. Kunnen we dat doen met elkaar? En uh, je kan niet recht voor iemand staan, daar zijn de rijen staan te, te, te strak op elkaar. Dus je, ga even naast de persoon staan en, en geef hem een hand. Ja, spreek even af. En wissel, en wissel daarna ook uh, de rol. Ja. <lacht> Ja, ja, onwissel. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Iedereen. Ben jij, ben jij al uit de stoel getrokken of niet? Ja? Nee? Ja, wel. Wil jij mij zo ook uit de stoel trekken? Kijk. Ja, ja, dankjewel. Ik hoorde nog niet heel veel hulpkreten, maar um, uh, in de voorbereiding uh, heb ik het met een paar mensen gehad over de helpende hand van God. En uh, toen merkte ik ook weer hoe, hoe zelfredzaam en of onafhankelijk wij als, als Nederlanders in veel gevallen zijn. En Iemand vertelde mij, van, ja, ik vind het prachtig als ik bij iemand anders zie dat God hem of haar heeft geholpen in een bepaalde situatie. Maar als ik terugblik op mijn eigen leven, dan, dan heb ik dat niet zo. Ik, het ging altijd eigenlijk best wel oké. Okay en, uh, en misschien zit je hier op diezelfde manier. Misschien zit je hier op de manier van, ik heb Gods helpende hand heel erg ervaren in mijn leven. Maar misschien zit je hier ook met het idee van, als ik zo terugkijk op mijn leven. Ja, ik weet het niet precies. Misschien wel, misschien niet. Of, of ja, het gaat eigenlijk best wel uh, gemakkelijk. Dat kan. Nou, bij Petrus uh, ging het niet heel gemakkelijk. Um, hij moest... Jezus leren kennen met vallen en opstaan, zoals het maandthema aangeeft. En uh, daar gaan we zo over nadenken. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst stilstaan bij de eerste paar versen uit, uit het stukje wat we hebben gelezen. We hebben namelijk eerst gelezen dat Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt. En zegt, uh, ga maar de boot in, ga maar vooruit. Ik heb even tijd nodig. Tijd nodig om met God te zijn. Tijd nodig om te bidden, te praten met God. Hij had een hele drukke dag gehad, Jezus. Hij had inderdaad... Uh, uh, heel veel mensen... van voedsel voorzien. Hij had ook nog eens ontzettend slecht nieuws ontvangen. Want zijn neef Johannes... de doper, die was net vermoord door Herodes. Uh, en... Uh, misschien een combinatie van die facetten brengt Jezus ertoe. En sowieso zie je dat bij Jezus, dat hij heel vaak tijden neemt om echt alleen te zijn bij God. Naast dat hij mensen opzoekt, zoekt hij ook steeds weer God op. En dit is zo'n moment. Het loopt al tegen, uh, tegen de nacht. Het is al vrij laat. En uh, Jezus zegt, gaan jullie maar vooruit. En dat doen ze. En Jezus die gaat vervolgens uh, alleen met zijn vader uh, praten, bidden. En dat doet hij best een lange tijd. Uh, want pas uh, eigenlijk aan het begin van de morgen, zeg maar een uur of vier, vijf, uh, gaat hij weer naar de boot terug. Dus hij heeft echt een aantal uren met, met God de Vader gebeden, gepraat. Waar zal hij het over hebben gehad met zijn vader in de hemel? Misschien heeft hij het gehad over dat slechte nieuws van Johannes de Doper, uh, die onthoofd werd door Herodes. Misschien dacht hij toen ook wel aan zijn eigen dood die eraan zat te komen, waarvan hij al wist dat dat zou gaan gebeuren. En deelde hij dat met God. Misschien ook wel uh, deelde hij met God, dat hij al die mensen had gezien die hij eten had gegeven en die zo hongerig waren. Niet alleen naar gewoon echt brood, maar ook naar woorden van leven, woorden van God. Misschien bad hij ook wel voor die mensen. En voor al die mensen die ziek waren en gebroken waren en heelheid nodig hadden. Maar misschien bad hij ook wel voor zijn leerlingen. Zijn leerlingen die hij erop uit had gestuurd. En hij wist dat er een storm op het meer raasde of zou komen. En zijn leerlingen, uh, dat ook met angst en beven misschien wel in die boot zaten. En dat ze de hulp van God ook echt nodig hadden. En dat Jezus voor hen ook bad. En misschien bad hij ook wel: um, Vader, wat zijn de volgende stappen die ik mag zetten? Uh, waar mag ik naartoe gaan? Uh, wie mag ik vertellen over u? over de grote plannen die u met deze wereld hebt. Waar mag ik genezen? Waar mag ik herstel brengen? En stemde hij zo af op de vader. We weten niet exact wat Jezus gebeden heeft. Het staat er niet. Maar het is uniek en ontzettend bijzonder... dat God in Jezus Christus een biddende God is. Daarin ontmoeten we in eerste plaats de handen van God vanochtend. De biddende handen van God. Ik ken geen andere religie op deze wereld... Uh, waarin uh, er een God is die bidt. Wel uh, dat God vraagt om te bidden. Of dat je door allerlei meditatievormen tot, tot een hoger bewustzijn kan komen. Of, of iets in die trant. Maar dat er een God is die bidt, dat is volgens mij vrij uniek. En dat is ook iets, iets fantastisch, iets heel krachtigs en iets moois. Dat Jezus uh, een biddende God is. En voor ons pleit. We weten niet precies waar, wat hij hier heeft gebeden. Maar we weten wel, als we verder lezen in de Bijbel... dan komen we bijvoorbeeld bij Johannes 17 uit... dat Jezus bidt voor eenheid. Voor eenheid onder zijn volgelingen. Dus hij bidt voor ons daar. En hij bidt ook dat wij um, de liefde van God mogen proeven... zoals hij die proeft met zijn vader. Die eenheid, die verbondenheid, die intimiteit... Daar, dat bidt Jezus ons toe. En als we verder lezen... Dan uh, komen we ook in Romeinen 8. En dan staat daar dat de Heilige Geest onze gebeden aanvult. Uh, wij in al onze gebrekkigheid, tenminste laat ik voor mezelf spreken. Ik in mijn gebrekkige gebeden. Dan is dat fantastisch nieuws. Dat Jezus, of in dit geval de Heilige Geest, ons helpt met bidden. En onze gebeden ook aanvult bij God. Soms misschien wel dingen tegen God zegt. Waarvan je zelf niet eens door hebt dat je dat eigenlijk nodig hebt. Maar dat de Heilige Geest dat... De, ...jouw vader, onze vader in de hemel meedeelt en vertelt. En later, als je naar Hebreeën uh, doorbladert... ...dan zie je dat uh, Jezus, als hij gestorven is en opgestaan is uit de dood... ...en teruggaat naar de hemel, dat hij ook pleit aan de, rechter, de rechterhand van God de Vader... ...als een pleitbezorger, als een hoge priester, als een volmaakte hoge priester... ...die zelf geen zonde heeft gekend en die pleit voor ons... ...die dus ook pleit voor jou en mij... En het, het goede nieuws daar uh, is, is, is een aan een reiging van goed nieuws. Het, het, het goede nieuws is ook dat um, als God de Vader naar ons kijkt en onze gebeden hoort, dan, dan doet hij dat, dan luistert hij dat als het ware door Jezus gebed zelf heen. En dan mogen wij gewoon in al onze gebrekkigheid met God de Vaders uh, praten. En dan mogen onze gebeden gewoon gebrekkig zijn. Um, want het volmaakte, Jezus en zijn volmaakte gebeden worden ook ons aangerekend. Dat is ook een, een mooi aspect aan het evangelie, aan het goede nieuws. En um, tegelijkertijd is, is, ja, is het dan ook, is het ook heel fijn om te beseffen dat de Heilige Geest ons steunt en helpt in, een, in het gebedsleven. En dat we ook mogen groeien. Uh, het is aan de ene kant een bemoediging en aan de andere kant ook een uitnodiging om uh, daarin te groeien met elkaar. De kerk is daarin ook weer een hele mooie oefenplek. Dat als eerste over de biddende handen van God. Het tweede is um, dat als we teruggaan naar de tekst en Jezus heeft zijn gebed uh, ...afgerond en hij gaat over het water naar de boot toe en de leerlingen zitten daar. Een aantal van hen waren geoefende vissers, dus ze konden wel een storm doorstaan... ...maar ze hadden het ook waarschijnlijk wel zwaar, want ze waren al een aantal uren aan het ploeteren op dat meer. Dat meer, dat was niet eens een heel groot, dat is niet een heel groot meer. Dat is vergelijkbaar met drie of vier keer de Veense plassen. Uh, dat is denk ik vrij bekend... En de vinkvees is een best mooi gebied en best groot, maar ook weer niet een grote zee. Dus die leerlingen die moesten ongeveer een oversteek maken van 10 kilometer. Dat was ja, op zich te doen, maar als je dan wind tegen hebt en je zit in een klein zeilbootje, een vissersboot, dan was dat behoorlijk aanpoten. Dus ze waren onderweg, zaten in die boot... Het stormde, het regende, hoge golven en Jezus komt daar aanlopen over dat water. En in eerste instantie denken de leerlingen van Jezus, help, een geestverschijning. Wat komt daar aan? Een spook. Ze worden, ze worden ontzettend bang, uh, want dat maakten ze natuurlijk nooit mee. Um, en ze dachten, wat, wat, wat, wat is dit? En ze stonden doodsangsten uit op dat moment. En het mooie is dat Jezus hen kent um, en dat Jezus een ontzettend mooie, heldere, met een, denk ik, met een hele heldere stem sprak. En dan tot drie keer toe, in een korte zin, hem bemoedigt. Hij zegt in de eerste plaats, um, houd moed. En in de, tweede, in de tweede plaats, ik ben het. En in de derde plaats, uh, je hoeft niet bang te zijn, wees niet angstig. En dat is tot drie keer toe. En als je, want bijvoorbeeld die tweede keer, als, als Jezus zegt, ik ben het, dan resoneert daar ook de oude Yahweh, hoe God zichzelf bekend had gemaakt aan Mozes, dan resoneert dat daarin door. Ik ben het, ik ben het, de God van hemel en aarde. En wees niet bang, hij liet zien dat hij uh, zelfs boven de natuurkrachten stond. En dat hij ook deze hele situatie in zijn handen hield. En dan vindt er ineens een omslag plaats bij Petrus in eerste instantie. Maar ook bij de andere leerlingen. Wauw, het is niet een, een demon of een spook of een geestverschijning. Maar het is onze rabbi. Het is Jezus zelf die daar over het water naar ons toe komt. Wat een bemoediging. En Petrus die kan het niet, die, die houdt het niet meer uit in de boot. Het, het is zijn comfortzone. Maar als hij dan Jezus ziet aankomen, dan wil hij zo snel mogelijk bij Jezus zelf zijn. En hij vraagt aan Jezus... Hij zegt eigenlijk tegen Jezus, mag ik uit de boot komen? Mag ik naar u toe komen? Mag dat wonder wat u, dat u hier zo over het water naar ons toe komt lopen, mag ik dat ook meemaken en naar u bij u zijn? En Jezus zegt, kom. En Petrus springt de boot uit, enthousiast als hij is, uh, en begint te lopen op het water en gaat naar Jezus toe. Totdat hij zijn blik niet meer op Jezus kan houden. En hij ineens denkt van, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En uh, het waait ontzettend hard om me heen. Uh, de golven klotsen tegen me aan. Uh, dit kan helemaal niet. En dan brokkelt zijn geloof af. En uh, zijn blik gaat naar de wind en naar de golven in plaats van naar Jezus. En hij begint te zinken. Gelukkig is hij zo helder van geest op dat moment dat hij zegt, heer, help mij. En Jezus die komt naar hem toe met zijn hand en grijpt hem vast... en trekt hem overeind en samen gaan ze de boot in. Een fascinerende geschiedenis, een wonderlijke geschiedenis. In de eerste plaats kunnen we denk ik met elkaar nadenken... over, over, die, over dat uit de boot stappen wat Petrus doet. Ik denk dat in ons leven er ook allerlei momenten kunnen zijn dat je uit de boot mag stappen. Dat je een stap mag zetten in geloof, achter Jezus aan. Uh, dat kan een stap zijn. Als we het gewoon even hebben over de kerk, uh, waar je onderdeel mogelijk van uitmaakt, uh, wat zou een klein geloofstapje kunnen zijn, waar de kerk bij kan helpen? Of een, een stapje die jij kan zetten, uh, um, misschien kan je bijvoorbeeld een keer een, een inleiding houden op een kring. Of uh, misschien als je gevraagd bent of wordt om oudste te worden in de gemeente. En je vindt dat spannend en je bent onzeker over jezelf. Um, ik zou zeggen, hou je blik op Jezus en kijk of dat is wat God voor jou in petto heeft. En durf een stap daarin te zetten. Durf uit je comfortzone, uit datgene wat, wat jou heel veel zekerheid biedt, durf daar uh, af en toe uit te stappen en nieuwe dingen te ervaren, nieuwe dingen op te pakken. In de kerk, maar misschien ook gewoon breder in het leven. En hou in al die dingen, al die dingen die nieuw voor je kunnen zijn... waar je onzeker over kunt zijn, hou in dat alles Jezus voor ogen. En misschien zit je wel midden in zo'n moment. Misschien zit je wel in een moment dat je net begonnen bent aan een nieuwe baan. Of misschien zit je wel in het moment dat je net um, een nieuwe vriendschap aan het opbouwen bent... of dat je een nieuwe woning hebt gekocht, of, of wat dan ook maar nieuw kan zijn... Um, probeer dan in datgene wat nieuw is op dit moment in je leven, probeer Jezus daarin ook voor ogen te houden. Uh, hij wil helpen in de, in de nieuwe situatie waar je in staat. Of het nou in de kerk is of in de wereld, uh, in de relatie tot anderen. Jezus is daar. Het kan ook zijn dat je hier vanochtend zit en dat je veel meer het idee hebt, ja ik ben eigenlijk een beetje uit het boot geduwd. Uh, ik had niet dat enthousiasme van Petrus. Uh, ik heb het gevoel dat ik in een situatie gedrukt word. Uh, en dat dat helemaal niet prettig voelt. Of dat je wel enthousiast uit de boot bent gestapt. Iets nieuws hebt opgepakt. Maar dat je nu het gevoel hebt op dit moment dat je aan het wegzinken bent. Net als Petrus. Dat kan ook. Misschien is, is er zoiets. Misschien is er een angst of, uh, of een situatie waar je mee te dealen hebt die... Uh, ja, die dat gevoel ook oproept dat je in midden in een storm zit, dat de wind om je heen giert en dat je ook aan het zinken bent. En ook voor die situatie, ook voor dat element wat wij als mensen kennen, uh, is deze tekst een bemoediging. Want uh, het, het bijzondere aan het, aan het christelijk geloof, het bijzondere aan Jezus volgen, is dat wij uh, af en toe met vallen en opstaan, uh, achter hem aan mogen gaan. En dat als we vallen, dat Jezus ook er altijd weer is om je op te pakken. En als jij op dit moment door een situatie overmand wordt, of uh, door angsten overmand wordt, uh, dan is het niet zo dat Jezus dat ineens allemaal weghaalt. Uh, het was ook niet zo dat uh, toen Jezus de hand van Petrus pakte, de storm ineens ging liggen. Ietsje later gebeurde dat wel, uh, maar niet meteen. Hij verandert soms niet direct onze situaties waar we in staan, maar hij is er wel en zijn hand is er wel en hij draagt ons wel door situaties heen. Um, probeer ook als die storm om je heen is, wat dat voor jou ook maar precies mag betekenen, uh, probeer uh, dat niet te negeren, maar probeer je blik op Jezus te vestigen als dat uh, speelt. Zoals ik zei, een wonderlijke geschiedenis. Um, Jezus die over het water loopt. Jezus die voor ons bidt. Um, Petrus, die ook uit de boot mag stappen. Een wonderlijke geschiedenis. Maar de, de grote wonderen die hier eigenlijk echt achter schel gaan, is, en daar hebben we ook over gezongen vanochtend, is dat um, God in Jezus naar deze aarde is gekomen om om uiteindelijk zelf aan een kruis te sterven. Zijn handen zijn ook handen waar spijkers door zijn gegaan. Um, en in het, in het beeld van deze geschiedenis gesproken, Petrus die werd gepakt en die kreeg de hand van God aangereikt en die werd uit het water omhoog getrokken. Niet veel later zou Jezus, de enige persoon die recht zou hebben op dat God hem zou bevrijden, die zou in de dood kopje ondergaan. ...en die zou op het moment dat hij aan het kruis hangt... ...niet de bevrijdende hand van God op dat moment ervaren. Dat, daar hebben we ook over gezongen. Dat, dat, dat God op dat moment even stil was. En niet was voor Jezus. En, het, en het, het zalige, het vreugdevolle, het goede nieuws wat daarin zit... ...is dat door dat moment heen... ...Jezus de dood heeft overwonnen. De zonde op zich heeft genomen... De kwaad in het gezicht heeft gekeken en het dwars doorheen is gegaan. Hij is uiteindelijk niet weggezonken in de dood. Hij is weer opgestaan op de derde dag. En heeft een nieuw leven mogelijk gemaakt voor een ieder die zijn hand pakt. Voor ieder die zich laat dragen door Jezus. Hij um, teksten als dood waar is je angel. Die is er niet meer want, want Jezus heeft overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. En um, ja, dat is echt het goede nieuws ook voor ons vanochtend. Dat Jezus gekomen is om te bevrijden, om te redden. En dat gedaan heeft, waar Petrus wegzonk, zonk Jezus niet weg. En het is ook bijzonder, Jezus kan ook met ons meevoelen in de angsten die wij hebben. Want Jezus, het is niet zo dat hij dat zomaar even deed. Als we lezen over de geschiedenis, over de geschiedenis richting Gogolta, dan zie je ook dat Jezus in de hof van Gethsemane aan het bidden is en vraagt aan God. Mag deze beker mij voorbij gaan? En dat hij angst, doodsangsten op dat moment uitstond. En Jezus um, is als enige werkelijk in staat om in alles en ook op dat moment Gods wil voor ogen te houden, want Hij zegt dan niet mijn wil, maar Uw wil geschieden. En Hij gaat dan die weg. Hij doet het, en Hij doet het ook voor ons. En Hij deed het voor zijn leerlingen, en Hij doet het voor deze hele wereld. Dat is genade. Voordat ik naar twee toepassingen ga, um, nog even een, een beeld. Een samenvattend beeld voor deze preek. Het was de afgelopen tijd uh, glad op straat. Uh, misschien heeft een van jullie ooit een slipcursus gevolgd. Of uh, heeft hij de afgelopen tijd meegemaakt dat zijn auto een beetje weg gleed, wat <laughs> ik zie een hand. Ja. En wat moet je wel en niet doen als je aan het glijden bent? Ik weet niet alle details, maar dit klinkt als een goede tip. Eén ding wat ik ook heb gehoord uh, en waar ik wel in geloof... Um, ik heb zelf ooit als jongetje meegemaakt dat ik op een fiets zat... en dat er één lantaarnpaal stond en uh, dat je dan zo gefixeerd raakt op die lantaarnpaal dat je er ook nog tegenaan fietst. Um, en het schijnt ook zo met autorijden te zijn. Als je in een slip geraakt, als je dan kijkt naar dat wat er mis kan gaan... die stoeprand of die auto waar je tegenaan kan komen... Um, als je daarop gefixeerd raakt, dan schijnen je handen automatisch die kant ook op te bewegen. Dus de, de, de gouden tip, in ieder geval een van de tips, is dat je kijkt naar waar je heen wil. Dat je dus niet kijkt naar wat er mis kan gaan. Uh, ongeacht dat je dat wel natuurlijk in je opneemt en, zo, maar, uh, en dat het wel een realiteit is. Uh, maar uh, richt je op datgene waar je naartoe wil. En eigenlijk is dat wel een hele mooie metafoor voor, voor ...de tekst van vanochtend... ...en voor de boodschap van vanochtend... ...dat uh, ongeacht waar je tegenaan kan botsen in het leven... Um, ...dat je probeert... ...net als je als bestuurder in je auto... ...probeert... Uh, ...gefocust te blijven, gefixeerd te blijven... ...op Jezus in dit leven... ...en dat je dan... Uh, ...misschien hier en daar wel botst... ...en het misschien hier en daar echt wel eens misgaat in het leven... ...maar dat het dan ten diepste altijd goed komt... ...omdat Hij het al goed gemaakt heeft... ...en omdat Jezus ook voor ons een schuilplaats is, waar we mogen zijn. Een toevlucht, waar we altijd uh, mogen schuilen. En uh, ja, laten we zo met elkaar de blik op Jezus gericht proberen te houden in het leven. En ook uh, uh, in de kerk. De eerste toepassing is, um, hoe doe je dat nou? Hoe blijf je nou in dit leven gericht op Jezus? Wat kan daarin helpen? Nou, ik denk een van de dingen die daarin kan helpen, is dat je vandaag of deze week een moment pakt... En gewoon heel eerlijk bent over je eigen angst. Waar ben je echt bang voor? En dat is voor iedereen iets verschillends. Maar ik moet de eerste mens nog tegenkomen die geen angst kent. Uh, dus er is vast iets waar je onzeker over bent. De baan die je misschien kan verliezen. De, uh, de brexit die eraan komt, iets ja. groots. Of de, de toekomst van de wereld. Of de klimaatverandering. Of iets kleins, heel dichtbijs, Hoe het met je kinderen gaat. Of... Uh, of je die betekent nog wel kan betalen. Of je, um, en zo kunnen er allerlei vormen van angst zijn. Wat, probeer daar eens stil bij te staan. En misschien komen er meerdere dingen naar boven. Schrijf er dan drie op. En um, het kan helpen om als je die angsten echt onder ogen bent gekomen. Om dat ook te delen met één iemand. Die je vertrouwt. En om daar eens uh, met diegene eerlijk over te zijn. Ik ben eigenlijk bang dat in de komende tijd dit misgaat. Of, of ik voel me hier heel onzeker over. En dat je dan ook met elkaar daarvoor bidt. En dat je het op je uh, bij Jezus brengt. En eigenlijk is dan precies wat je aan het doen bent. Is dat wat de reële angsten kunnen zijn. Of irreële angsten. Dat je dat dan brengt bij Jezus. Dat je dat dan aan Hem geeft, als het ware. En dat is niet dat die angst dan misschien helemaal meteen verdwijnt, maar dan hou je wel je blik op Jezus en dat, dat zo'n oefening kan daarbij helpen. En als je dat dan hebt gedaan, alleen of met iemand anders, lees dan de volgende tekst die we vanochtend ook met elkaar hebben gelezen. Lees dan de woorden uit Matthäus 14, vers 27. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. krachtige woorden Jezus die bij ons is Jezus die nabij is ook midden in al jouw angsten of onzekerheden een tweede toepassing um, die gaat over het zetten van een geloofstap misschien is er iets waarvan je eigenlijk wel weet ja, dat is het goede om te doen maar ik stel het uit uh, het lukt me niet goed om ertoe te komen um, ook daarin breng het bij Jezus vertel het hem Vraag om hulp. Vraag om kracht. Om dat waarvan je door hebt. Dit is het goede om te doen. In dat contact met die vriend of vriendin. Of uh, op mijn werk. Uh, dit een, uh, iets aankaarten. Of, of, een, of een stap zetten in de kerk. Dat je uh, uh, iets wil oppakken. Of ergens iets aan wil bijdragen. Maar dat het tot nu toe nog niet gelukt is. Um, nou, leg dat bij Jezus voor de vraag. Hem om kracht. En uh, Ook dat zou je weer met één iemand anders kunnen bespreken. En je zou zelfs. Um, als dat helpt. Dat heet accountable. Dat je, dat, je iemand, dat je iemand vertelt van. ja, Ik wil eigenlijk dit doen. Maar ik zie er tegenop. Ik vind het spannend. Wil jij over twee weken vragen of het gelukt is. Dat kan net even een extra setje zijn. Om het dan daadwerkelijk wel op te pakken. Of wel te doen. En um, de derde toepassing. Laten we die, uh, die is, voor, die is voor, eigenlijk gewoon voor nu. Direct. We hebben net met elkaar... Uh, een hand gegeven en de ander omhoog getrokken en dat omgewisseld en dat nog een keer gedaan. En ik wilde eigenlijk ook mee afsluiten. En als je dat dan doet, zoek degene op waar je dat net ook mee deed. En als je dat dan doet, als jij dan diegene omhoog trekt um, en je voelt je daar comfortabel bij, spreek dan woorden uit als van: "Jezus houdt van je" of "Jezus bevrijdt je". Jezus is je bevrijder. Um, Jezus is je Heer. Um, Stel dat je hier vanochtend aanwezig bent. En dat je daar helemaal niet zeker van bent. Of Jezus jou bevrijdt of Jezus jou heer is. Um, dat kan natuurlijk zo zijn. Uh, en dat je dat moeilijk vindt om dat tegen een ander te zeggen. Dan kun je ook zeggen, ik wens jou het goede toe. Zelf geloof ik dan dat God wel weet wat het goede is. Um, maar ik kan me dat best voorstellen. En dat, daar is ook alle ruimte voor. Gaan we dat doen? Ja? Oké. Okay. ja gaan wij het ook doen heb je het, heb je het begrepen ja zal ik het eerst bij jou doen en dat jij het daarna bij mij doet nee vind je het spannend ja snap ik het is um, het is een, een oefening dat ik jou omhoog trek en dat ik zeg dat Jezus van je houdt en wil je dat dan ook bij mij doen ja? Zal ik het eerst voor jou doen? Jezus houdt van jou. Dank je wel. Fijn om dit uh, samen te doen zo. Ik merk dat het me raakt. Het is echt uh, ja, bijzonder gaan bidden. Ja, hemelse Vader, dank u dat u uh, van ons houdt, dat u uh, om ons geeft, dat u ons kent zoals we zijn, of we nou in vol geloof uh, uit een boot aan het stappen zijn in het leven, of dat we aan het wegzinken zijn, u kent ons en uw hand draagt ons, u bent bij ons. Heer Jezus, dank u dat u, dat u zelfs door de dood heen bent gegaan en uh, dat u zo'n nieuw leven voor ons mogelijk hebt gemaakt. Heer, hou ons vast ook in de komende week en dank u dat u dat doet. U weet ook, daar waar we verdrietig zijn of daar waar we pijn ervaren, wilt u daar ook uw hand op leggen. En wilt u uw hand ook gestrekt houden om te laten zien welke richting wij mogen gaan in het leven. Wilt u ons de weg wijzen, ook voor de komende tijd. U kent ons allemaal persoonlijk Heer, dank u daarvoor, dank u dat u de God bent van hemel en aarde, dat u onze levens in uw handen houdt, maar dat u ook deze wereld en de geschiedenis van deze wereld in uw handen houdt. In Jezus' naam, amen. Dan gaan we nog een aantal lieden zingen en we beginnen met een lied, ik ken het zelf niet, Soeverein heet het lied. En het gaat over dat God soeverein is. Dat Hij heel groot is. Dat Hij heel machtig is. We gaan uh, één lied zingen. Hoor. Niet aantal. <laughs> of jullie willen staan er misschien. Om samen met ons te zingen. Thank you. We zijn aan het eind gekomen van de viering en ik mag jullie de zegen geven. De liefde van God de Vader, de vergeving van Jezus Christus en de kracht en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen. Hele fijne zondag allemaal.